De benoeming van Kruijfs rivaal Van Gaal werd gedaan door de raad van commissarissen... op een vergadering waar commissielid Kruijf niet bij was. Volgens voorzitter Ten Haven was hij wel uitgenodigd. Kruijf heeft zich nog niet uitgelaten over zijn toekomst bij Ajax. Van Ten Haven hoeft hij niet weg. Hij houdt de optie open dat Van Gaal en Kruijf hun oud zeer kunnen vergeten. Het weer, helder en op de meeste plaatsen een paar graden vorst. Op- en afritten en bruggen kunnen glad zijn... Overdag eerst zonnig, maar vanuit het westen meer bewolking. Het wordt dan 6 à 10 graden. Tot zover het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie. De A28 Zwolle naar Amersfoort is bij het knooppunt Hattemerbroek dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat duurt naar verwachting tot half 6. Verkeer naar Amersfoort wordt omgeleid via Apeldoorn via de A50 en de A1. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners Was dat shooting star ik saw Was het bed me? To make a wish at all? I feel that I can only hope These dangerous times We are barely afloat And I hope the world Will heal itself I want our souls Along with me So that you get the chance To say That you have seen A better day On your pajamas and the stars in your eyes Sweet child, you're a dream in disguise Angels and silver strings and from above Let love and laughter shine wherever Het tweede gedeelte van de nacht ging anders hier bij de vader op Radio in Je kon luisteren naar de stem van Paul Weller. Paul Weller die in de jaren tachtig uh, twee bands heeft gehad. Uh, je had de Style Council en daaraan vooraf ging uh, de jam. Nog een beetje in de jaren zeventig uh, heeft hij daar nog uh, mee uh, gejammed met de jam. Dat begon allemaal als uh, punkband zelfs. Maar goed, hij uh, heeft in een, uh, onlangs een uitspraak gedaan. Dat was afgelopen week. En toen zei hij... Uh, ik hoop met heel mijn hart dat het nooit zal komen... tot, her, uh, tot een hereniging met de jam. Want als dat uh, zover is, de jam, dan kom ik zonder poen te zitten. En dan doelt hij op de reunies die er steeds meer komen van uh, oude bands. Zoals bijvoorbeeld de Stone Roses, die... Uh, Geroepen hebben dat ze weer een reunieconcert gaan geven... en dat levert hun in ieder geval 1 miljoen euro op. om bond te maken in het Black Sabbath. Die hebben ook besloten om weer bij elkaar te komen... in de originele bezetting, de komende concerten. Er wordt een nieuw album gemaakt en als alles volgens plan verloopt... dan zal elk bandlid van Black Sabbath met 29 miljoen euro naar huis toe gaan. Als ik dat lees, dan denk ik van waar, waar in mijn leven heb ik ergens een verkeerde keuze gemaakt. <lacht> nou ja, ik was misschien niet zo handig als. Als uh, je Osborne met het hanteren van de gitaar. Zoiets had het wel geweest zijn. In ieder geval, uh, je ik liet je genieten van Paul Weller met uh, Moon on your pyjama's. En uh, hij zal dus uh, niet verschenen bij een remonie van The Jam. Of van de Sound Council. Dus dat hij uh, een enorme belasting aan de slag zal krijgen. Maar Paul Weller is een weesman en heeft de afgelopen jaren ook uh, voldoende successen op uh, solo sologebied gehad. Welkom, het tweede gedeelte van de Nacht in Danders, waarbij ik wil even gaan stilstaan bij twee artiesten... die de afgelopen week zijn overleden. En dat brengt ons ook bij een rondje in door. Ja, jawel. Elvis Costello, die had morgenavond in Eindhoven moeten optreden. Dat optreden gaat niet door, want hij heeft uh, alle... Kon er voor de komende tijd afgezegd en het heeft te maken met uh, de kritieke toestand van zijn vader die ernstig ziek is, mm -hmm. nou voor degenen die naar Eindhoven hadden willen gaan, een soort placed op de wonden laat je nog eens keren naar such unlikely lovers dat hij samen maakte met Bird Backbreck Elvis Costello. That's when she'll arrive. When you look, how you feel, someone steps upon your heel. That's when she will come. Listen now, I'm not saying that there will be violence, but don't be surprised. in right can it end Likely Lovers uit 1998, Elvis Costello, die dat maakte... Uh, samen met uh, Bert Backwack. Aan de hand van Bert Backwack is duidelijk uh, hierin te horen... in dit Such likely Lovers. Dus niet in Eindhoven morgen, maar op de site, op zijn website... heeft Elvis Costello beloofd dat de concerten die dan uh, uitgesteld zijn... Uh, in ieder geval in het voorjaar door zullen gaan. Daar wordt althans naar uh, gestreefd, want de zaal moet ook maar vrij zijn... Dat zal ik maar zeggen. Goed, Margriet Eshuis, uh, daar heb ik een bijzondere opname van. Die is uh, recentelijk, uh, een maand geleden, gemaakt bij, uh, voor de collega's van de VRT. De Vlaamse radio- en Televisieoproep. Uh, daar heb je ook radio in. En die hadden een paar weken geleden op zaterdag een heel leuk initiatief. 100 op 1. Een top 100 met allemaal Belgische artiesten. Een interessante lijst. En een van de items in dat uh, één dag durende programma 100 op 1. Dat was dat ze aan een aantal Nederlandse uh, artiesten vroegen om een van de Belgische songs die in die lijst staan te gaan coveren. Nou, een aantal uh, artiesten hebben ermee aangedaan. En de collega's van de VAT waren ze vriendelijk om de opnamen die daar gemaakt zijn mee ter beschikking te stellen. <laughs> en ik ben wel blij dat ik het volgende kan laten horen. Margriet Eshuis, met een hele fraaie versie van een liedje dat is gemaakt door Kees choice. Not an addict. Ze heeft er wel werk van gemaakt. Ze heeft er iets moois van gemaakt. S. Eshuis en dat uh, deze speciaal voor uh, de uh, collega's van uh, de Vlaamse VRT... wat ik al zei, die hebben een paar weken geleden een speciale uitzending gehad... waarin de beste honderd nummers uh, van Belgische afkomst te horen waren op één dag. Via hun Radio 1. Onder nummer nummer 100 op één. En als rode draad door die uitzending liep, dan... Dat Nederlandse artiesten een Belgische song gingen coveren. Margriet Eshuis maakte werk van het liedje dat Kees Joyce ooit had. Waarmee Kees Joyce een internationale hit had met Not an Addict. Margriet Eshuis die, ja, die is nog steeds actief. Die heeft een behoorlijk volle agenda. En die kan je dit weekend aantreffen in uh, wel hele bijzondere locaties. Ten zuidoosten van uh, Assen in het dorp Amen. Daar is een cultureel café, dat heet De Amer... en daar zal ze komend weekend twee keer optreden. Dus je denkt van, oh, gezellig, daar ga ik naartoe. <lacht> nou, doe dat maar niet, want uh, de locatie, de hele gezellige locatie... en uh, niet al te grote locatie, uh, alle kaartjes zijn uh, al verkocht. Oftewel, de boeders uitverkocht. Marieta is huis dus. we hadden het over uh, Case Choice met dat uh, Not an Addict, waarmee ze destijds uh, wereldberoemd werden. En het vorige uur had ik je Anne Pierre Allee laten horen, die normaal gesproken altijd in het uh, Engels zingt. En dat kan je ook zeggen van Sarah Bettens, die zingt normaal gesproken ook in het Engels. En af en toe maakt ze wel eens een uitstapje naar de Nederlandse taal, zo is uh, ook te horen op de jongste single van Jeff Quaney. Proper Ruiter. daarop doet zij de achtergrondzang. En vorig jaar werkte zij mee aan een album dat heette Tura Lura. Het is niet de eerste keer dat er een album verschijnt in Vlaanderen... onder de titel Tura Lura. Dat was vorig jaar voor de tweede keer. En daarop zingen Vlaamse popmuzikanten het oude repertoire van... Wil Tura. En zo koos... Case Joyce, in dit geval Sarah Bettens voor het nummer De Mooiste Droom. En als je dat uit de mond van Sarah Bettens hoort... dan is het uh, bijna erotiek, Die Mooiste Droom. Duizend rozen leg ik keer op keer...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 Joyce, en nu zonder Sarah Bettens. De mooiste droom ooit op het repertoire van Wil Tura. En dan nu gecoverd door Case Joyce. Sarah Bettens, die ooit ontdekt werd door uh, een man die eind jaren 50 ineens wereldberoemd werd. Rocco Granata. Ook al aardig op leeftijd en nog steeds actief. Luister maar. Oh Sarah Gino, oh Sarah Gino, hey. Sarà cino, tutte femme ne fanno. Tieni i capelli ricivici, gli occhi briganti o sull'infaccia, ogni figliola la sappiccia si unirà a passare. La sigaretta mocca, la mano in jasakka e se ne va smargiar su per tutta O città. O oh Saracino, o oh Saracino, o oh Saracino, osaracino, oh tutte femmine, fa sospira, una faccia bella, nucore buono. And è una ne the e veleno calamita, chi is femmene che le fa, brune is Osaracino, moon, bello the osaracino, is the moon, and Saraji. Rocco Granata, die dus Sarah Bettens uh, jaren geleden ontdekte. En van het ding kwam het anders. Sarah Bettens die eerst een bench had, The Choice. En aan de hand uh, werd het allemaal uh, Case Choice en de rest is uh, geschiedenis. Rocco Granata, 73 jaar, werd die afgelopen zomer nog steeds actief. En hij ging uh, afgelopen jaar de samenwerking aan met uh, hele jonge gasten. tenminste uh, dat relatief gezien. Uh, het producersgezelschap uh, Buscemi. En dat resulteerde dan in een album dat heette Rocco con Buscemi. En dit werd dan de single daarvan. Oh, Saracino, je hoorde Rocco Granata, een mijnwerkerszoon. Afkomstig uit Italië. Ga ik zeggen van deze toen nog jonge man, toen hij hiermee een hit had. Hier is Adamo. in zijn lune pour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 zo.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 Qu'ils me répudiront si j'ose. Dieu de l'homme. Sera laver, la route est faite de courage. Une femme pour un paver, mais oui, j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher. J'entends toujours. Lorsque sur lui je suis penché heeft gemaakt. Inshallah, toen zong hij al over het uh, palestijns israëlische conflict. In 1966 was dat een, ook een grote hit van Inshallah, Adamo inmiddels 68 jaar. En hij gaat ook nog uh, wekelijks de bühne op met uh, als hoogtepunt uh, 1 januari. En dan staat hij in de Olympia in Parijs, maar voor die tijd doet hij nog een aantal optredens in uh, België, ook in de grensstreek uh, Antwerpen en Luik de Ressie de komende ...tijd te vinden. Kijk maar even op zijn website. Er is trouwens ook nog een andere website... ...Tribute to Adamo. Het klinkt alsof die dood is... ...Tribute to Adamo, Maar dat is een uh, ...vriendensite, een, een vriendenclub uh, waar je alles kan vinden over uh, Adamo. En dat is een uh, ...Nederlandse vriendenclub. Onlangs waren ...de mensen ook nog gast uh, in uh, spijkers ...met koppen voor een interview. Ademo in ieder geval hier bij de nacht niet. Anders hier is nog meer ...Belgisch repertoire. Maar ah, blijft nog heel even mee doorgaan. Dit wordt de Edward en bent uit de omgeving van Gent. Je mama is nu daar, je papa hier. Op de fauteuil, bij de tv, kind van het weekend, blijft hier maar even. Gaan we tezamen op wereldreis, ik ken met jou en jij met mij. Veres overwinning voor jouw dromen mag je hele leven lang. Tijend schrijven, thuis sprint. Op de fotoeil bij de tv, binnen is thansom, buiten de regen, kan er niet naast, het is wat het is. Soms valt het mee en soms valt het tegen. Op de fotoeil bij de tv, kind van de rekening, moeten mee leven, gaan we te samen op. Veel reis, ik ben met jou en jij met mij. Het weekend blijft hier maar even, zingen we samen die oude wijs. Ik hou van jou en jij van mij op de foté bij de tv, kind van de rekening, moeten we mee leven. Ooit gaan we samen op wereldreis, ik hem met jou. En jij met mij. Mm, mooi is dat. Uh, de stem van Remo van het Groene Woud. Dat is een nieuw nummer te vinden op zijn recente cd. De laatste rit. Daarop staat ook uh, dat andere nummer. Goeiemorgen oude Rotkop. Uh, maar dit is dan toch wel weer heel gevoelig wat je hier hoort. Kind van het weekend. Uh, Remo van het Groene Woud. dus. De Tielman brothers. En die Tilman Vorige week overleden. En met zijn Tielman Brothers had hij begin jaren 60 behoorlijk wat succes. Niet zozeer in de hitparade, maar wel in zalen. Hier is hij met Tahiti Guitars en zijn andere broers, de Tielman Brothers. Hallo. Hallo. Van de jaren 60 met Andy Tilman in de hoofdrol en Tahiti-gitaars. Het leven van Andy Tilman, die dus uh, vorige week overleed op 75 jaar leeftijd, is niet altijd over rozen gegaan. In de jaren 60 toen kreeg hij uh, een auto-ongeluk samen met uh, broer Reggie. Dat gebeurde in 1963. Een zwaar auto-ongeluk, want hij heeft uh, korte tijd in coma gelegen en op zijn arm was op diverse plaatsen gebroken. Na revalidatie. Uh, besteeg hij toch weer het podium. <laughs> hij kon het niet laten. Met de Thielman Brothers had hij in 1967 een hit met... The Ballads Little Birds. dan is allemaal uh, daar waar het ging om succes... wat minder gegaan met uh, die Thielman Brothers. Het met elkaar van die Thielman Brothers was dat ze... Uh, live heel erg goed waren. Ze maakten een spectaculaire show. Maar dat kwam niet allemaal... Uh, tot uiting daar waar het ging om het maken van uh, hits. Die platen die ze maakten uh, waren vaak covers van al reeds bestaande melodieën. En de productie was nou ook niet uh, Juvenile. Zeker niet uh, als je dat vergelijkt met uh, de Amerikaanse rock and roll platen die op dat moment uh, uit waren. Dus die Thielman Brothers, die moesten het uh, voornamelijk hebben van hun uh, live performance. En dat was een waar spektakel. Hè? Nou, op een gegeven moment uh, was Andy Tielman weer aardig op de been, maar. Mm, bleef hij enigszins mokkend hier in Nederland uh, zitten. En. land begon hem tegen te staan. En ging hij emigreren naar Australië, waar hij op een gegeven moment in een. Uh, televisieshow verscheen en tot zijn grote verbazing werd hij dan aangekondigd als de artiest uit Nederland. Terwijl hij dat van tevoren niet aan de redactie had meegedeeld. En zo in Nederland zag hij de hand er ook niet uit met zijn indoor-uiterlijk. Nou, toen hij weer terugkwam in Nederland, toen uh, is, het ook, is het hem ook niet voor de wind gegaan, want hij is op een gegeven moment nog uh, failliet verklaard. Andy Teelman, 75 jaar is hij geworden. Ik laat hem je hier nog eens een keer zingend horen, horen, onder zijn eigen naam. Andy Teelman, ook uit de jaren 60 Rock Little Baby of Mine. I feel so lonely when I miss you. I feel so sad when you leave me. I feel so crazy when I think about you. I feel so weak like a world of three for baby. Did you miss me, too? You said you love me It just makes me glad If you say you don't want me That makes me sad I just wanna rock with you, baby Oh, baby, yeah uh -huh. Oh, don't say you don't want a last dance On the rock and roll band Well, I rock with a baby of mine Oh, I shake with a baby of mine Come on slip, let the baby of mine. Let rock let the baby of mine. We're gonna shake the slap, slide on the rock and roll band. Oh yeah. Uh -huh. Tielman in Rock Little Baby of Mine. Hele grote uh, hits hebben ze niet gehad, de Tielman Brothers en die Tielman. Tielman, dat kan je wel zeggen van het volgende duo dat afkomstig is uit uh, Indonesië. Maar ze zingen niet in het Engels. En ook niet in het Nederlands. Luister maar. Lieve me. heeft het natuurlijk niets meer te maken. De jongens kwamen wel uit uh, Indonesië. Ruud en Riem de Wolf, oftewel de Blue Diamonds... hadden een uh, gigantisch succes met uh, Ramona. En daar kwamen toen een aantal opvolgers uh, van. En vanwege dat uh, gigantische succes in Nederland... Uh, kon het natuurlijk niet uitblijven dat ook enige buitenlanden verkend werden. Onder andere Duitsland. En dat resulteerde dan in het feit dat de Blue Diamonds een aantal... Successen die ze in Nederland hadden, in het Duits hebben opgenomen. Ramona was bijvoorbeeld uh, zo'n liedje dat in het Duits werd, ook, uh, op, werd opgenomen. Maar ook uh, Little Ship, dat werd dan Blauwe's Boot der Zeenzocht. En All of Me, dat werd dan Liebe mich wat ik je net heb laten horen... van de Blue Diamonds, die Blue Diamonds in het Duits. Het begeleidende orkest was dat van uh, Jack Bulterman... Ook zij die ik je nu laat horen was afkomstig uit Indonesië, werd op 29 juni 1948 geboren op Bandung. Stiaver, zo moet het zijn. Je hoorde de stem van Margie Ball... die ten tijde van de opname van deze hit in Haarlem achter achteraf. Ze had een bescheiden hit met dit Goodbye to Love. Nog een overledene die we herdenken. Hij komt uit Duitsland. Zijn naam Frans-Josef Degenhardt. Niet zo bekend in uh, Nederland, maar in uh, Duitsland des te meer heeft ook een Nederlandse uitgever daar waar het gaat om boeken. En los van het feit dat hij uh, protestliederen heeft gemaakt, heeft hij ook enige publicaties gemaakt die in Nederland zijn verschenen. Frans-Joseph Degenhardt. Hier is hij met de Weltkriek nummer 1. als Krieg me nog meer man zeilen. Die es gab op deze wereld, wil ik gar niet eens lang raten, ook bedenken het zich keins. Ik ben Fan, oh was gestatten, van Weltkrieg Nr. 1. Ik ben Fan, oh was gestatten, van Weltkrieg Nr. 1. Niet dat ik al die guten, alten, noblen Kriege bloß veracht, diese herrlich bunten Gestalten, die sich dümmelten in der Schlacht. Doch diese Kampellerie-Attacken, Lanz und Säbel, alles niet meins. Ik ben Fan, ja, hof eens gestatten, van Weltkrieg nummer 1. Ik ben Fan, ja, hof gestatten, van Weltkrieg nummer 1. Einige Gab es und die waren fabel Flecken Lack damals droh ja doch an Jahren, länger noch tief vom alten witz. auch nach dem 30-jährigen hatten alle noch nicht genug davon Scheins, doch ich bleib ein Herr Obers gestatten, von Weltkrieg Nummer 1, doch ich bleib ein Herr Obers gestatten worden, von Weltkrieg Nummer 1. Ja, auch die echten heiligen Kriege gegen die Heiden waren gut. All diese Kreuz und anderen Züge, da floss auch sehr viel Blut, sicher noch wahre Heldentaten. Da war Gold und Gott noch eins, doch ich bleib, wenn, der Oberst gestatten, von Weltkrieg Nummer eins. Doch ich bleib, wenn, der Oberst gestatten, von Weltkrieg Nummer eins. Ein sehr gewaltiges Massaker war auch der Weltkrieg Nummer zwei. Ganz Europa im Brand geplackt, da war ja selber mit dabei. Doch voor ons echte Bellokraten, nu die Kopie van Nummer 1. Ik blijf Fenne, ja, was gestatten van Weltkrieg Nummer 1. Ik blijf Fenne, ja, was gestatten van Weltkrieg Nummer 1. Also, Herr Oberst, wollen wir mal warten, ist ja vielleicht noch gar nicht Schluss. Wenn die Raketen erst mal starten, kommt zum großen Todeskuss. Danach bleiben nur noch ein paar Ratten, doch bis dahin bleib ich bei Mainz. Ich bin Fan, der Oberst, gestatten von Weltkrieg Nummer 1. Ich bin Fan, Herr Oberst, gestatten von Weltkrieg Nummer 1. Weltkrieg Nummer 1, hier wurde Franz Josef Degenhardt, 79 Jahre alt ist die geworden. En in de jaren West 60 was hij in Duitsland het boegbeeld van sociale protesten. frans Joseph Degenhardt met het liedje Weltkrieg nummer eens'. Dit tot aan het nieuws, Wieteke van Dort. Badmeester, badmeester, ik hou het niet vol. Badmeester, badmeester, doe me een lol. Als ik zag bubberen op de kant, sta hij me dan eens een keertje over mijn bol. Meesters met veel geschreeuw en gedonder, die duwen je ijskoud voor strafkopje onder. Het water is nat en het water is koud en daarbij een badmeester die niet van je houdt. Dan is het leven een hel, het leven een hel. Kind zijn is geen kinderspel, geen kinderspel. Badmeester, badmeester, ik stroom gewoon vol. Badmeester, badmeester, mijn buik staat al bol. Als ik verdronken op de kant lig, hij me dan eens een keertje over mijn poos. Badmeester. Er zijn veel badmeesters die tieren en schreeuwen. Dus kinderen op zwemles die gaan voor de leeuwen. Het water is koud, het doet gewoon pijn. En daarbij een badmeester, een strenge chagrijn.